Vier uur na wel met het NOS-journaal. De wereldeconomie is meer gebaat bij economische groei... dan bij verdere bezuinigingen. Dat vindt de G7, de groep van economisch belangrijke landen en de EU. De ministers van Financiën van de G7 en centrale bankiers... spraken twee dagen in Moskou over de wereldeconomie. Ze willen minder prioriteit geven aan het terugdringen van overheidstekorten. Landen kunnen zich beter richten op groei van de economie en zo banen creëren. Het overleg van de afgelopen dagen was ter voorbereiding van de G20-top... in september, ook in Rusland. d 66 leider Pechtold vindt dat premier Rutte met zijn opmerkingen... over de Caribische eilanden en het Koninkrijk een populistische toon aanslaat. Wat hij zegt is ongepast en weinig diplomatiek, zegt Pechtold. Rutte zei op de Antillen dat de eilanden direct uit het koninkrijk kunnen stappen als ze dat willen. Eén belletje en we regelen het. De D66-leider wijst op de 400-jarige geschiedenis tussen Nederland en de eilanden. Als hij dit over Limburg had gezegd, was het huis te klein geweest, zegt Pechtold. De politie heeft de afgelopen maanden twaalf mannen opgepakt voor autodiefstal. Dit bende maakte voor meer dan een miljoen euro aan dure auto's buit. De mannen stalen tussen 2008 en nu meer dan 25 auto's, vooral dure BMW's, in Nederland en Duitsland. De meeste verdachten komen uit Limburg, er is ook een Duitser bij. De 21-jarige hoofdverdachte en een 42-jarige man die verdacht wordt van heling zitten nog vast. Koning Albert van België heeft vanmiddag voor de laatste keer... de Belgische bevolking toegesproken als staatshoofd. In een ruim twaalf minuten durende speech sprak hij de wens uit... dat de Belgen zijn opvolger Filip alle medewerking en steun geven. Albert begon met een eerbetoon aan zijn broer Boudewijn... die hij in 1993 na overlijden opvolgde. Morgen draagt Albert de troon over aan zijn zoon Filip. Het weer, flink wat zon, is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, met misschien wat nevel. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag weer volop zon. In het binnenland kan het 30 graden worden. En de hitte houdt zeker tot donderdag aan. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met één file bij Amsterdam... op de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor het knopend Groenplein twee kilometer.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 Dat is sparen tegen een hoge variabele rente van 1,95%. Ga naar nn.nl/slash sparen voor meer informatie of vraag het uw adviseur. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Met Geo Sebastiaan Timmerman, Jurgen Bielaard, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. NOS de Radio 1. Goedemiddag allemaal, Parijs is niet zo heel ver meer, maar nog wel een zware openetappe. En we finishen bergop vandaag in Annecy Semnos. Gio, en nog steeds die oude krijger voorop of heeft hij intussen gezelschap gekregen? Nee, die oude krijger heeft zelfs zijn voorsprong vergroot. Op de achtervolger trouwens ook wel een oude krijger. Robert Ivo Anton heeft ook al heel wat oorlogen doorstaan. Die rijdt op dit moment op 38 seconden. Ze zitten in de afdaling van de Monrevaar. En dat wordt een uh, korte, steile afdaling. En dan nog een vrij vlak stuk in het uh, dal. Moeten ze dan nog een uh, flink aantal kilometers rijden voordat ze dan beginnen aan de slotklim. In de richting van Semnos waar wij hier zitten. Op 1,9 kilometer van de top. En nog steeds die reclamekaravaan die hier voorbij komt. dus met voorsprong op Anton. Daarachter op 2 minuten 6. De groep met Boerhard, Gilbert, Van Garderen en al die anderen. En dan op 3 minuten en 26 seconden het peloton. En ik zie het peloton nu van boven. En dat is één lang gerekt lint. En dat betekent dat het verschrikkelijk hard gaat in de afdaling. Ze zijn in sneltreinvaart op weg naar de slotklim. ZANG Nou, Carlyle zat vroeger in de Go-Go's. Dit deed ze in haar eentje ergens in de jaren 80. Heaven is a place on earth. Gio, zou uh, mevrouw uh, Vogt en de kleine Vogtjes ook denken... Abba Jens, aber Jens, een beetje rustig aan graag. Ja, want die kunnen zich ongetwijfeld ook nog herinneren. De tour van een aantal jaren geleden toen Vogt toch ook in een groepje zat... Uh, voor het peloton in ieder geval. En toen kregen we, dacht ik, de afdaling van de kleine Sint-Bernhard... uit uh, ja, de buurt van Aosta. kwamen we toen weer richting Frankrijk. En toen ging die ongelooflijk hard op zijn gezicht. Toen uh, ineens was de fiets weg, terwijl ik nu kijk naar een... Van, nou, Kreuziger, ja, ik wou net zeggen, een van de ploeggenoten van Alberto Contador. Maar dit is toch wel Roman Kreuziger die hoog staat in het algemeen klassement. Hij staat in de top 5 en wordt nu op gang geholpen. Want hij heeft een lekker band gekregen in de afdaling van de Morevaart. Dat moet je natuurlijk niet hebben in zo'n fase van de strijd. Hoewel ik denk dat Kreuziger gewoon tussen de auto's weer keurig kan aansluiten zometeen. Maar ja, het is toch niet echt lekker hoor. Als je weet dat je je plekje in het klassement wil behouden. En als je dan ineens merkt dat je door een lekker band even achter Wordt. Hij staat vierde in het klassement op 5.44 van Christopher Froome. Maar Rodriguez blaast de hete adem in de nek bij hem. Want die heeft maar 14 seconden, 5, ja, 14 seconden achterstand in het algemeen klassement. Dus kun je maar beter geen achterstand oplopen. Vogt in ieder geval nog steeds alleen in die afdaling. In die aerodynamische houding. Hij neemt alle risico's. Maar de weg loopt wel lekker moet ik zeggen hier. Maar dat was toen in die afdaling dat in één keer zijn fiets onder hem uitsloeg. Was dat ook zo. En toen was het einde. De tour voor Jens Voogt. Uh, Igo Anton die ziet alleen maar dat zijn achterstand groter wordt op Voogt. 45 seconden nu. Kijken we naar die negen achtervolgers. 1,43. Geen Nederlanders in de achtervolging. En het peloton op 3 minuten en 22. En vlak daarachter dus Roman Kreuziger die nu geholpen door een ploeggenoot de aansluiting weer langzamerhand gaat uh, krijgen. We hebben nog 35 kilometer te rijden. Het worden 35 spannende kilometers. En Bart Voskamp kijkt met ons mee. Natuurlijk ook naar die uh, laatste kilometer met name ook die slot. Klim natuurlijk naar Annecy Semnos, want we finishen vandaag bergop in deze twintigste etappe. Wat vind je ervan tot nu toe, Bart? Nou ja, Nou Ik zei net al tegen je van etappes mogen wat mij betreft allemaal deze lengte hebben, want <laughs> ik denk dat we straks dezelfde winnaar krijgen en de beste weer van voren rijden. En we hebben nu echt, ja, echt uh, koers vanuit het vertrek en tussendoor ook gewoon koers, dus... Uh... De winnaar zullen we denk ik wel gaan zoeken in het, in het peloton. Hè? Want Mobistar is natuurlijk al flink op kop aan het rijden. En dat is, uh, dat is niet voor niks. Sowieso misschien nog een plekje te pakken in het klassement voor Quintana. Maar ik denk ook al voor de etappe zegen. Ja. ja, dat dat sowieso dat staat natuurlijk op het spel. En onderling, ja, zullen, ze zullen toch proberen wat uh, wat, wat puntjes of wat seconden nog hier en daar te pakken. Die, die, die klassementsrenders. Ja, de eerste twee tot en met vijf binnen 47 seconden. Dus ja, dat is op, die, op, die, op die zware berg op aankomst kan er eigenlijk van alles gebeuren. Dus je hoeft maar één klein gaatje te laten en dan kan je het podium... Kosten of je kunt een podium winnen. En uh, ja, zo op die laatste dag zit dat toch nog wel belangrijk. Uh, wat is uh, de vis voor de Nederlandse jongens, Mollema en Ten Dam? Ja, uh, ik denk aanklampen. Meerijden. Uh, mee ja. Ik denk niet dat er meer in zit. Het zou mij echt verbazen als, als Mollema bij de, bij de toppers gaat wegrijden. Maar ja, wie weet hè, dat, uh, dat die toppers straks zo erg naar elkaar kijken buiten Vroemon dat hij toch misschien nog even uh, voor de tappen kan gaan. Ja, oké. Okay. Night. It's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's a better day It can be like the night of the summer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 Weer 30 graden, tropische temperatuur in Nederland. Dus deze plaat is wel toepasselijk nu. 1994 zijn versie van Summer in the City. Het was Joe Cocker. Hij geloofde wel in Jens Voogd, Gio. Hij gelooft er wel degelijk in en zijn voorsprong op Igor Anton is nu opgelopen tot uh, één minuut. En dat betekent dat hij dus in die afdaling snel tijd wint. Hij neemt wel veel risico. We zagen het zojuist als een passage in een dorp. Een uh, scherpe bocht naar rechts de lagen van die strobalen met plastic omhult. Die lagen daar in de bocht en hij kon maar net de bocht maken. Want hij moest vol in de remmen om uh, uiteindelijk niet die bocht uit te vliegen, Jens Vogt. Maar goed, risico's moet je nu eenmaal nemen als je denkt kans te maken op de zege. Het wordt trouwens nog interessant straks. Aan de top hier. We hebben het er al eerder over gehad voor die bolletjestrui. Want de leider is nu Pierre Rolland met 119 punten. Froome met 104 punten daarachter. Dan Riblon 98 punten. Nieve 98 punten. En Quintana 97. En dan te bedenken dat er voor de winnaar op de top van de Semnoos dubbele punten te verdienen zijn. Dat betekent twee keer 25 punten, 50 punten. Dus het kan nog alle kanten op met die bolletjestrui. Degene die als eerste boven komt daar. Die in ieder geval als eerste van die klimmer. Boven komt En stel dat de rest er niet allemaal bij zit. Dan zou het wel eens eh, Pats in één keer raak kunnen zijn. En dat betekent dat hij morgen in Parijs... morgenavond laat passen bij het invallen van de duisternis... op het podium mag gaan staan met die bolletjes trui om de schouders. Ik kijk naar Alejandro Valverde die ook eens even omkijkt. Waar zit Nairo Quintano? Hij gebaart eventjes naar Quintana. Van joh, Kom er eventjes bij zitten. En dan zie ik ook de gele truidrager die daar gewoon keurig aansluiting krijgt bij die mannen van Valverde. Er viel even een klein gaatje. Maar dat had niets om het lijf. Nee, dit is de rustige fase. De tussenfase op weg naar die beklimming van de Semno's. Die ontzettende lastige klim van 10,9 kilometer boven de 8 En ik ben benieuwd waar Jens Volk straks zijn fiets gaat parkeren. Want dat hij het moeilijk gaat krijgen op die klim met de versnelling die hij draait. Met zijn stijl, dat lijkt me duidelijk. Zijn voorsprong op Igor Anton. 1 minuut 1,48 op de 8 achtervolgers. Daar leek Gilbert weg te vallen, maar die zit er nog in. En dan 3 minuten. En vier seconden van, van Jens Vogt rijdt het peloton. Het peloton waar ze dus vooral naar elkaar kijken. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromt?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 Acht genoeg de zaken man zonder mededogen. Die concurrent verslagen vindt. zelfs haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine opensgoten. Zon schijnt er is gereden. Met rotweer en het harde winter gaan fietsen met een kind.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 We houden wij de Groots. Oftewel, uh, ja, Boudewijn de Groot. En uh, Jimmy, zo het liedje, oftewel de eenzame fietser. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Uh, hoe sterk is de eenzame fietser? Dat is even de vraag, Bart Voskamp. Nou, de eenzame fietser, die gaat nog heel hard. Zeker in de afdaling ging, ging die heel hard. Maar uh, die anderen zijn niet zo eenzaam. Hè? Want we hebben gezien, Mobistar is uh, voor Quintana aan het rijden. Voor, uh, voor de... Voor de, voor de ritwinst of voor, voor verder voor de ritwinst. We hebben daartussen BMC Vollebak aan het rijden, voor, of Gilberts aan het rijden en gaat voor Vergaderen. Die zit in dat tussengroepje? Die deel. zit in het tussengroepje. En dan draait Katusha ook nog eens een keer mee met Mobistar voor, uh, voor, voor Rodríguez. Dus wat dat betreft ja, heb je eenling, een eenling voorop... en die moet het afleggen misschien straks wel tegen die duo'tjes. Dus je zegt eigenlijk dat gaat hij niet redden? Normaal gezien niet. Dan, dan zou hij boven zichzelf moeten uitstijgen. Ja. Hij had toch zeker wel vijf, zes minuten moeten hebben voor te winnen. En hij ja, heeft nu eigenlijk maar een paar minuten, houdt hij straks over. Jij ja, had het al een paar keer over dat dalen van hem. Je zei, daarom kan je ook zien dat hij echt wat ouder is geworden. Ja, wat, wat strammer heb ik het idee. Hij, kijk, het, toen hij zeg maar, beginnend prof was, en ik ook nog... Toen zaten we eigenlijk nooit met ons kont op de zadelbuis. En ik zie hem dat doen. En ik probeer dat tegenwoordig ook wel eens. Ik ben minder goed wat dat ze Maar dat gaat dan inderdaad wat, wat schokkender. En uh, we hebben wat jonge coureurs gezien. Dat, dat gaat toch even net wat vloeiender. Maar ja, hij is natuurlijk wel de wat zwaardere renner in het peloton. En uh, hij heeft toch tijdwinst gepakt op Anton uh, zelfs. Dus ik denk toch dat hij nog wat, wel redelijk doet. Dat is het oordeel van, van Bart Voskamp, die dus ooit nog met Jens Voogt heeft gefietst. Gio. dat geeft toch wel aan hoe lang die man om mee mee al meerijdt. Kun je voorstellen is, hè? Ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, ja maar Bart was natuurlijk ook een prachtige coureur, maar eh, voogt. ja, dat is een rentje echt van de oude stempel. Het is onvoorstelbaar dat hij nog steeds op deze manier eh, rondrijdt. Dat lijkt maar geen einde te komen aan zijn eh, carrière. En als je hem daar ziet rijden, goed, een beetje strammer inderdaad van lijf en leden, maar eh, ja, de schwong die er nog in heeft, mooi Duits woord, vind ik echt ongelooflijk, terwijl hij nu weer eh, zo met zijn kont echt op de buis gaat zitten. Want dat zadel. Dat staat er nog echt wel. een flink stuk boven. op zo'n hele grote. hoge zadelpen. En dan zakt hij helemaal in. om maar zo aerodynamisch mogelijk. naar beneden te gaan. Hij heeft een voorsprong van 1 minuut en 47 seconden. op 9 achtervolgers. Want Igor Anton. de eenzame achtervolger. die nog even dacht. dat hij in die beklimming van die morenvaart. bij volk kon komen. Die is ingelopen door de achtervolgers. 9 man. noem nog maar eens een keer de namen: Boekhart, Gilbert van Garderen. Alle drie van BMC. Dan twee man van Euskaltel, uh, van uh, Europecar. Roland en Gauthier. Roland dus de bolletjes eruit dragen. Dan Christophe Riblon, de man die de etappe won. Alpe du West. Igor Anton, die er dus bijgekomen is. En dan hebben we Simon Clark en die Viermo, de man van Sojasun. Dat zijn de negen die op 1 minuut en 40 seconden achterstand rijden. En dan pas het peloton op 3 minuten en 18 seconden. Waar inderdaad Pavel Broet, zojuist vanuit die oorspronkelijke kopgroep, terugkwam in dat peloton. Hij wilde een bidonnetje afgeven aan een ploeggenoot. Maar het enige wat die zei is, gooi die bidon maar weg. En rij je man, rij je. Gewoon tempo maken aan kop van het peloton. Want we gaan hier voor de dag zegen. Wij willen zo meteen nog in die slotklim gaan toeslaan. Daar hebben ze nog de kans toe. Want inderdaad, de voorsprong is niet echt heel groot. 3 minuten en 17 seconden. Met nog 23,6 kilometer. Waarbij aangetekend dat de laatste 10,9 stijl omhoog gaan. Radio. Radio. Okay. Où est passée ma station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 A tous dégorgés d'hydromel pour le courage Au bacillier de faille Pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana, Dana. De druides et de magie, toute tribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible je ne voyais que des ombres. Tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre, mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard. Sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares, des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne.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 Debut de Dana. Het was uh, meneer. Uh... Maar nou, liedje uit 1998. Bart nog even over die achtervolgende groep, en die komt wel steeds dichterbij uh, bij Jens Voogt. Uh, daar zit TJ van Gouder in en die willen ze dan op die berg uh, afzetten, zodat hij wellicht. Nou ja, hoop genoeg speel, uh, speelruimte krijgt, uh, of heeft dan van het peloton. Maar het peloton met Mobistar en uh, Katusha rijdt ook zo verschrikkelijk hard. Dat het allemaal toch onderaan de voet redelijk dicht bij elkaar komt. Maar ja, persoonlijk vind ik dat het niet is, uh, erg is. Want dan hebben we, dus, uh, zoals nu, een, een bergrit met uh, de beste die wint. He, de strijd tussen Quintana, Rodriguez. De de, de podiumplekken. Nou, ik denk dat we echt nog uh, vuurwerk uh, krijgen. Zo de ene laatste dag van de Tour. Goed zo, we gaan het uh, zometeen meemaken. Het vervolg natuurlijk van de twintigste etappe naar Anessi Semnos. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, René van Brakel. Vrouwen in het conservatieve noordwesten van Pakistan... mogen tijdens de Ramadan niet meer winkelen... tenzij er een mannelijk familielid bij is. Dat hebben geestelijk in het land bekendgemaakt. Met de maatregel hopen ze dat Pakistanse mannen... minder snel zijn afgeleid tijdens de Ramadan. Vrouwen zijn in het gebied vooral tijdens deze vaste periode... vaker het slachtoffer van seksueel geweld. Een van de bekendste journalisten in Amerika, Helen Thomas, is overleden. Ze was jarenlang verslaggever in het Witte Huis... en gold als schrik voor presidenten en woordvoerders... vanwege haar vasthoudendheid en indringende vragen. Thomas was ook een voorbeeld voor veel vrouwen... die als journalist aan de slag wilden. Ze stierf vanochtend thuis in Washington. Helen Thomas was 92. En het is druk op veel Europese snelwegen. Door vakantieverkeer staan er lange files, voornamelijk op de wegen naar het zuiden. Het is vooral druk in de Alpenlanden. Zo staan er in beide richtingen voor de Gotthardtunnel flinke files. En ook er is veel vertraging op de Brennerautobaan van Oostenrijk naar Italië. In Frankrijk staan er langs de langste files rond Parijs en op de wegen naar de kust en het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS, de Tour. Maar Toen maar nog een zware alpe etap op de voorlaatste dag van de Tour 2013. We finishen bergop in annecy semnoot En we hebben nog steeds Jens Froot vooruit. En wat gebeurt daar achter, Daarachter wordt hard gereden, want die achtervolgende groep van negen man... komt snel dichterbij. En het heeft vooral veel te maken met het werk van de mannen van BMC... daar op kop van die groep. Dus met name Marcus Borkat en Philippe Gilbert, de wereldkampioen... die zich volledig opofferen voor TJ van Gadere. Hij was er dus dichtbij... ...op Alpe du West, maar werd toen voorbij gereden... ...door Christophe Ribland, de latere winnaar. En nu gaat hij dan in ieder geval voor zijn etappe-overwinning... ...in die groep te achter. Maar er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren natuurlijk. In die groep ook. Er zitten er ook nog een paar hele gevaarlijke klanten... ...als het aankomt op een aankomst bergop. En vlak daarachter zit nu ook het peloton. Want dat komt nu ook dichterbij. De achtervolgers rijden op 1 minuut en 16 seconden van Jens Vogt. En het peloton rijdt op 2 minuten en 46 seconden. Die komen dus rap dichterbij. De vallei is in het nadeel van de eenling. En dan kan Vogt rijden wat hij wil. En eerlijk gezegd, ik heb groot respect voor de man. Maar dit gaat hij natuurlijk nooit vasthouden. Hij zal uh, waarschijnlijk al voor de voet, misschien net in de eerste kilometers van de klim, zal hij teruggepakt worden door de eerste achtervolgers. En daarna ongetwijfeld door de klassementsmannen die daar dan ontketend zijn. Het is wel een prachtige omgeving hier. hoor. Ze gaan nu weer over een bruggetje. Het is ongeveer een fietspad breed. Het lijkt een beetje glad daar te zijn. Het lijkt alsof die brug nat is. Maar ik zie daar het peloton toch netjes overheen rijden. En er is er een hele scherpe bocht naar links, langs de kloof. Het ziet er prachtig uit in deze hele mooie omgeving van Annecy. Maar zometeen de finale van deze Tour de France. Als we de etappen van morgen even buiten beschouwing laten. Dit is de laatste echte rit. De beklimming naar de Semnos. De Tour Artiste van vandaag Dans ma jeunesse, il y a des rues dangereuses, dans ma jeunesse, il y a des villes moroses, des fugues au creux, de la nuit silencieuse. Dans ma jeunesse, quand tombe le soir, c'est la course à tous les espoirs, je danse toute seule, devant mon Ma jeunesse me regarde sérieuse, elle me dit qu'as-tu fait de nos heures, qu'as-tu fait de nos heures précieuses, maintenant souffle le vent d'hiver. Dans ma jeunesse, il y a des beaux départs, mon cœur qui tremble au moindre regard, l'incertitude au bout du couloir ma jeunesse, il y a des interstices Des vols planés en état d'ivresse Des atterrissages, des détresses Mais ma jeunesse me regarde sévère Elle me dit qu'as-tu fait de nos nuits Qu'as-tu fait de nos nuits d'aventure Maintenant le temps reprend son pli Dans ma jeunesse, il y a une prière Une prouesse à dire ou à faire Une promesse, un genre de mystère Dans ma jeunesse il y a une fleur Que j'ai cueillie en pleine douceur Que j'ai saisie en pleine frayeur Mais ma jeunesse me regarde cruelle Elle me dit c'est le temps du départ Je retourne à d'autres étoiles Et je te laisse la fin de l'histoire Bruni is de toerartieste van vandaag. Ma jeunesse. Oké, okay, vooraan hebben we de situatie duidelijk in beeld. Hoe is het op de kop van het peloton, Gio? Ja, er zijn het met name weer de mannen van Valverde. Je ziet uh, ook uh, de knechten van Rodriguez af en toe daarvoor in. Maar vooral die van Valverde. En die praten vooral heel veel met elkaar. Ik weet niet waarover ze het hebben. Misschien over het strijdplan. Van hoe gaat het straks als we beginnen aan die beklimming. Want ik verwacht persoonlijk dat dan uh, iemand als Nairo Quintana... meteen in zijn witte trui zal uh, wegknallen daar uit dat uh, pedoton. Maar uh, geen idee wat voor strijdplan ze hebben. Philippe Gilbert trouwens, die in de achtervolgende groep... De eerste achtervolgende groep van acht man nu, want Marcus Boergaard heeft zijn werk gedaan, is daaruit weggevallen. Die daar ongelooflijk veel werk verricht. En dat is toch wel mooi om te zien. Hè? De man in de regenboogtrui. De wereldkampioen van Valkenburg. Die gewoon zich compleet wegcijfert. Compleet opoffert voor TJ van Garderen. Zijn ploegmaat. Ze gunnen hem een keer. Die eeuwenvoorwinning. Die etappe zegen Want hij heeft al twee keer er toch wel eigenlijk net naast gegrepen. Want ook in de tijdrit. Dat vergeten we even heel snel. Stond hij ook nog een tijdje voor bovenaan. Voordat uiteindelijk de echte klassementsmannen er overheen kwamen. Dus ook TJ van Garderen bezig aan een goede. Laatste Tourweek. Ook op Alpen die West was hij goed. Maar toen duurde het net even te lang. Zij rijden nu op 1 minuut en 7 seconden van Jens Voogt. Jens Voogt met een erenlijst. Nou dat is een, uh, een bijbel bijna als je dat zo bij elkaar gaat optellen. Als je ziet wat die allemaal gewonnen heeft. Twee etappes in de Tour. Dan rekenen we de ploegentijdrit nog niet eens mee. Hij heeft een etappe gewonnen in de ronde van Italië. Twee etappes in de ronde van Californië. Hij heeft Algemene klassementen gewonnen in het criterium Internationaal. Drie keer maar liefst uh, een keer de, de ronde van Polen. Een keer de ronde van Duitsland. Een uh, erelijst inderdaad als een waslijst. Een geweldige renner met een geweldige staat van dienst. Die nu op kop rijdt in deze etappe. Maar hij gaat het niet redden. Laten we realistisch blijven. Jens Voogd rijdt in ieder geval nog voorop. Krijgt toejuichingen van de mensen langs de weg. Maar weet dat hij een dikke minuut heeft op de eerste achtervorens. En twee en een minuut op het peloton met de gele trui. The printed pictures they stain your hands. It's like a memory. Op Jazz. Jamie Cullum dat is een nieuw album van hem uit. Dat heet Momentum. En daar staat dit liedje, dit liedje ook op. You're not the only one. Uh, Gio, kennelijk ging het de Skytrain niet hard genoeg. Nee, die komen nu op kop rijden. Ik denk dat ze uh, wat dat betreft uh, proberen Froome in een ideale positie te brengen. Want ja, we hebben het de hele tijd over de aanvallen. Op Froome. Eh, ja, dik vijf minuten voorsprong in het eh, algemeen klassement. Waar zou hij zich druk om maken? Maar Froome eh, zelf is eerzuchtig genoeg om hier gewoon voor zijn vierde etappezege te willen gaan. En eh, het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat hij dadelijk eh, een van de eerste is die ze even vol gas geeft. Hé, hey, we zien meteen een van zijn ploegmaat. Zien we eraf gaan? Pieter Cannell, die in de Pyreneeën zo'n sterke helper was van Christopher Froome. Hij moet eraf. Ryder Heschedaal aan de staart van het peloton. Cadel Evans aan de staart van het peloton. oei. Oi, oi. Johnny Hoogerland ook daar achteraan. En dan zijn we nog niet eens officieel begonnen aan de klim. Terwijl ik ook Lars Boom daar zie. We zijn nog niet eens begonnen aan de echte klim. Maar nu slaat het al uit elkaar in dat peloton. Even kijken wie daar dan... Belg oh, Geesink. Ja, potverdorie. Robert Geesink, die laat ook meteen lopen. Onvoorstelbaar dat hij er af moet op dit moment. Betekent in elk geval een helper minder voor Bouke Mollema. Voor Laurens Stendam. Dam. Ik had toch wel verwacht dat Geesink in deze etappe nog wel wat langer mee zou kunnen gaan. Want hij hoeft zich niet meer te sparen voor wat komen gaat. Want die etappe van morgen, het gaat nergens om. En daar gaat TJ van Garderen in de achtervolgende groep. Hij krijgt meteen Pierre Hollon met zich mee. Hij krijgt die Viermo met zich mee, die man van Sojasun. En dat zijn de eerste drie achtervolgers op Jens Vogt. Het verschil was 1 minuut en 10 seconden. We zijn officieel nog niet eens begonnen aan de klim naar de top van de Semno's, maar het vuurwerk is nu al begonnen. In het peloton ligt de tempo hoog. Bij de achtervolgers is het uit elkaar geslagen. En kijk eens even daar aan de voorkant van het peloton. Vier mannen van Sky. We zien Richie Port in het wiel van Christopher Froome. En dan valt er een gaatje naar achter. Peter Velits die daar achter zit. Met Nairo Quintana in het wiel. Valverde. Waar zit Valverde? Er wordt ook omgekeken. Waar zitten die mannen? Daar zitten ze allemaal. Maar er valt wel een gaatje. En ik ben benieuwd of ze het wiel kunnen houden van die trein van Sky. Kijk, nou valt er ook een gat achter Quintana. Dan moet Rodriguez hoogstpersoonlijk het gaatje gaan dichten. En kijk ik eens wat verder naar achter om te zien of ik bouw Mollema kan, oh ja daar zit hij. Bouke Mollema op plek 15 zo'n beetje, maar dat is wel in de gevarenzone hier. Want daar zou het wel eens kunnen gaan breken. Jules wordt nu al ingelopen. Betekent dat de achtervolgers bijna eraan zijn. Ongelooflijk hoe snel dat is gegaan. Dat de achtervolgers eraan zijn. Dat we nu nog maar drie serieuze achtervolgers hebben. Op Jens Vogt, TJ Vergarderen, Pierre Rolland en die Viermo. Ja, Bart Voskamp, we, we zagen die Skytrain ineens op kop gaan rijden. Uh, ja, Vroom denkt ook gewoon, uh, jullie kunnen me wat. Ik ga gewoon zelf het heft in handen nemen. Hij heeft blijkbaar goede benen, dus hij heeft gewoon gelijk gezegd... ga vanaf de voet maar vol, dan zit hij sowieso niet in de gevarenzone... op plek 20 te wachten tot Mobista gaat aanvallen. Maar er zit in ieder geval vast vooraan. En hij had nog een paar goede mannen voor hem. Uh, Richie Port, die kan ze nog even sparen. Die zal straks ook nog even gas gaan geven. Ja, en dan daarachter wordt het spartelen, denk ik. En wie dan nog over heeft, die mag demereren. Ja. Maar het uh, zou moeilijk worden. Ik ben, had jij die tweet van Nicky Terpza gelezen over onze toekomstige toerwinnaar? Hij had gisteravond rondgestuurd. We krijgen een toerwinnaar die geen waaier kan rijden. Rijden ook. Je moet zijn Amsterdamse accent er ook een beetje bijdenken. Niet van de fiets kan pissen. Op zijn fiets zit als een postbode. En uh, hij fietst op met een hardloopbril. En later zei hij wel dat hij ook heel hard omhoog komt rijden. Ja, hij moest wat goed maken, denk ik. Maar hij vindt wel humor. Ik denk dat hij heel goed beschrijft uh, hoe het eruit ziet. Maar het heeft effect. Want uh, hij rijdt gewoon ver uit het hart van allemaal. En het feit dat hij er anders uitziet en anders doet, maakt het ook wel weer leuk. Ja, ze zitten nu nog niet eens op het steile stuk en Gezing moest er al af? Ja, blijkbaar toch de inspanning van gisteren niet goed verteerd. En uh, die heeft zich gelijk aan kant gezet. Ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. Het is toch bergop. Als je nog op de vlakke nog een keer probeert naar voren te rijden, oké. Okay, maar bergop en dan slecht zijn, ja, dat, zijn, dat is een slechte combinatie.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 See you when I get. De jaren 70 bij vijven disco van Lou Rawls. And see you when I get there. Nou, hij klinkt uh, lekker relaxed die Lou Rolls. Maar relaxed is het allerminst in de slotklim naar de finish toe. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Het is absoluut niet te relaxen Jurgen. Inderdaad je noemt de naam van Sebastian terecht. Want hij is naast mij komen zitten. U kent allemaal het verhaal. De kapotte motor van gisteren. Motor naar huis uit koers. En dat betekent dat Sebastian gewoon naast ons uh, is komen zitten hier. Op de commentaarpositie. En meekijkt naar deze etappe. Want er gebeurt nogal wat hoor. Op deze slotklim. We hebben nog één koploper. Jens van... Die heeft een voorsprong van 43 seconden op de eerste mannen van het peloton. Want die drie die ertussen zaten met onder andere TJ van Garderen... die zijn teruggepakt door het peloton waar Christopher Froome... het prins heerlijk zit samen met Richie Port. We zagen daar Rui Costa heel hard rijden op de kop van dat peloton. De man die gisteren de etappe won zijn tweede etappe alweer in deze Tour de France. en Hij maakt tempo voor Alejandro Valverde en voor Nairo Quintana. Wie zit daar verder? Ik had Richie Kreuziger en Contador zitten daar. Rodriguez zitten daar, zit daar nog bij. En dan geloof ik dat ik ze wel gehad heb hoor. Dat zijn de grote mannen hier van het klassement. De grote mannen, de top 5 van het klassement. Die hier in elk geval omhoog rijden. En wat is er allemaal afgegaan, Sebastian? Ja, daarachter is het helemaal losgegaan. Daar zagen we in ieder geval Kwiatkowski als een van de eerste eh, lossen. En toen dachten we, nou dat is mooi voor Laurens Tendam. Want die pol die staat op de tiende plaats. En ten Dam staat daar één seconde achter op de elfde plaats. Maar we zien Laurens Tendam ook helemaal niet meer. Dus uh, Tendam is er uh, ook al af, terwijl Kwiatkowski, uh, Kwiatkowski op het punt stond om te, uh, terug te keren in een groepje met Bouke Mollema. Want Mollema heeft dus ook de groep met de gele trui moeten uh, verlaten. En dat is eigenlijk de eerste uit die top 10 van het klassement. Mollema op de zesde plaats die dan ontbreekt in dat elite groepje vooraan. En Bouke Mollema moet daar achter inmiddels op een seconde of 10, 15 van die groep met de gele trui. De groep Christopher voor moet hij daar al het werk doen. Doen, want daar werd naar hem gekeken. Ook trouwens in die groep zijn naast de belager, zeg maar de man op de zevende plaats, Jacob Voegelsang, die maar een achterstand heeft van 35, uh, 35 seconden op uh, Bauke Mollema. Dus wat dat betreft komt die zesde plaats nog niet echt in gevaar, maar Bauke Mollema heeft dus de groep met de gele trui moeten verlaten. En die groep met de gele trui rijdt op 9 kilometer van de finish. Rijdt hij een hels tempo omhoog, want de voorsprong met de koploper Jens Voort wordt snel minder. 26 seconden nog maar en Rui Costa heeft zijn werk gedaan, die is eraf. En ook Roman Kreuziger die breekt. Die hangt nu aan het elastiek. Het is een metertje of vijf met het wiel van Joaquin Rodriguez. Kan die nog aansluiten of kan die niet aansluiten? Hij is immers de nummer vier in het klassement. En hij weet dat hij dat wiel van Rodriguez moet pakken. Want dat is de eerste belager van zijn vierde plaats. Rodriguez staat vijfde. En er kan nog van alles gebeuren in deze etappe in het klassement. Want er is al eerder gezegd 47 seconden tussen de nummer twee Albert. Alberto Contador en de nummer 5, Rodriguez. Het tempo wordt aan kop gemaakt door Alejandro Valverde. Hij probeerde zojuist even weg te rijden. Zoals hij dat gisteren ook gedaan heeft in die etappe naar Le Grand Bonon. En daar gaat hij weer staan op de pedalen. En dan probeert hij weer weg te rijden. Maar hij komt niet weg bij die groep. Met Christopher Froome, Richie Pot, Alberto Contador, Rodriguez. En dan hebben we Quintana daarbij. Dat zijn de mannen daar in die eerste achtervolgende groep op 13 seconden van Jens Vogt. En Ze zien hem al rijden, terwijl Bouke Mollen maken. Kregen we net door op 30 seconden rijdt achter die groep met de gele trui. Maar Bauke Mollema zit daar dus in ieder geval samen met Jacob Voegelsang. En we missen ook Navarro, nog een man uit de top 10. die niet meer zit in de buurt van de gele trui. Die is er dus ook al afgegaan in, de, in die aanloop na die slotklim. En die aanloop waarin dus Kai plotseling al op kop ging rijden. en dat helse tempo in één keer aan de weg aan de man bracht. Jens Voort staat op het punt van ingelopen te worden vooraan in die groep door Alejandro Valverde. Dat is de eerste die hem dadelijk aan kan raken. Daarachter zit Christopher Froome. Daarachter zit dan Alberto Contador met de witte trui van Quintana. Richie Porte schuift nu naar voren. En Joaquin Rodriguez betekent dus in ieder geval dat de top 5 uit dat algemeen klassement niet langer ook compleet is, want Kreuziger die is er natuurlijk af. Dat is de nummer 4 in het algemeen klassement. En zo is Kreuziger ook een van de verliezers, terwijl daarachter Bouke Mollema nu een beetje hulp krijgt van Jacob Vogelsang. En ook nog altijd van Jan Bakelands de Belg... die het goed doet. Maar dat verschil tussen Mollema... en dat elite groepje vooraan... dat wordt, uh, keer, wordt snel groter... want het is al zo'n 45 seconden. Vooraan nog een heel klein groepje bij elkaar... onder wie natuurlijk het geel en het wit. Jens Vogt is ingelopen. En dan krijgen we een demarrage aan de rechterkant van de weg. Heren, let nou een beetje op. Want daar gaat Joaquin Rodriguez met Nairo Quintana in het wiel. En dan moet Christopher Froome blijven... Zitten. Ja, en komt dat door? Denkt ik ga dat gat niet voor jou dicht rijden, vriend? Ik blijf gewoon in je wiel zitten met Valverde daar weer in het wiel. De aanval, ja, daar gaat Vroom zelf in één keer pats, pats, pats op de pedalen. Dat kan hij natuurlijk als geen ander. En nou ben ik benieuwd wat hij doet. Gaat hij eroverheen? Hij gaat eroverheen. Christopher Vroem, wat een staaltje fietsen is dit toch weer op de manier waarop hij het al eerder deed in de Pyreneeën, waarop hij het deed op de Mont Ventoux. toe. Hij reed gewoon weg bij de mannen die hem af en toe heet de adem in de nek blazen. Hij is... Hij is de sterkste klimmer van allemaal. Wat een ongelooflijk machtsvertoon weer van Christopher Froome. Ja, af en toe. Dan komen natuurlijk die verhalen. van hoe kan het eigenlijk dat hij dit kan? Er zijn allemaal verhalen omheen. Het zal allemaal wel. Voorlopig laat hij het hier zien. op de flanken van deze Col de Semno. Maar het gaatje is niet groot hoor. Het gaatje is een seconde of twee. En wat een versnelling inderdaad. Serie. Je zag de schrik bijna in het gezicht van Joaquin Rodriguez en Nairo Quintana. Toen daar vroem op dat hele kleine verzetje tak, tak, tak, tak, tak, kwam gereden. En uh, zich die weg uh, omhoog. baant Op acht kilometer zit hij al van de top. Van de top. Van de laatste bergetap in deze ronde van Frankrijk. Maar langzaam en zeker komen ze terug. Joaquin Rodriguez en de witte trui Quintana. Dat zijn ze dan in dit geval. Want er komt nog geen antwoord van Alberto Contador. De nummer 2 in het algemeen klassement. En dat is natuurlijk in het voordeel van Quintana. Er zit maar 21 seconden tussen Quintana, de nummer 3 en Contador. De nummer 2 in het algemeen klassement. En Joaquin Rodriguez, die dus ook nu mee zit vooraan... staat ook maar op 47 seconden van Alberto Contador in het algemeen klassement. Froome, Rodriguez, Quintana. Dat zijn de leiders. En Contador heeft het moeilijk. Contador heeft het zwaar zit daar Alleen nog maar met Richie Port. Die zal hem niet helpen. Gooit nog wat water in zijn nek... Aangepakt van een van de supporters. Alberto Contador moet gaan vrezen voor zijn podium. Het overzicht in de koers. Christopher Froome, Rodriguez en Quintana bij elkaar. Daarvoor aan in de wedstrijd. Op weg naar de top van de Col de Semnos. Boven Annecy. Boven dat prachtige meer. Dan op 23 seconden. Dan krijgen we Richie Port en Alberto Contador op 28 seconden. Roman Kreuziger in zijn eentje. En dan op 1 minuut en 5 seconden al dat groepje. Jan Bakerlands, Jacob Vogelsan, Michal Kwiatkowski, Bauke Mollema... En Andrew Tolenski en Mollema moet vooral het wiel van Vogelzang in de gaten houden. Want dat is de voornaamste bedreiger in het algemeen klassement voor die zesde plaats. Vogelzang staat er maar vlak achter. Wat was het? 35 seconden. Meer is het niet, de achterstand van Vogelzang in het klassement op Bauke Mollema. Dus wil Bauke Mollema die zesde plaats vasthouden, dan moet hij dat wiel van moet hij proberen bij te houden. En waar is Valverde eigenlijk? Alejandro Valverde die is in geen velden of wegen op dit moment te bekennen. Maar ja, die speelde natuurlijk ook al niet echt meer een superrol in het klassement. Alhoewel, stond Zes wel minuten, op hè? de negende plaats inderdaad op, van dat algemeen klassement. Ruim achter Mollema. Mollema en uh, Vroegelsang. Die kijken, daar, die kijken elkaar eens eventjes aan in dat achtervolgende groepje. Dat al op één minuut en elf rijdt van uh, de kop van de wedstrijd. En over elkaar aankijken gesproken <laughs> op de flanken van deze laatste klim. Daar wordt ook even gekeken en meer dan dat. Daar wordt denk ik even in het Spaans gescholden door Joaquin Rodriguez in de richting van... Uh, Christopher Froome, nou weet ik niet hoe het staat met het Spaans van Christopher Froome... of hij het allemaal verstaan heeft. Maar belangrijker voor Rodriguez en Quintana is dat verschil met Alberto Contador. Dat is 22 seconden op dit moment. Dat betekent dat Quintana met 1 seconde nu virtueel voorbij Alberto Contador is gegaan... in dat klassement van de derde naar de tweede plaats. En dat Contador nog niet hoeft te vrezen voor zijn podium. Maar dan zou hij dus wel terechtkomen op de derde plaats. Als het blijft zoals het nu is, hij gaat wel dadelijk weer de hulp krijgen. Gelijk het van Roman Kreuziger. Want die rijdt nog maar een seconde of negen achter Alberto Contador. Zijn ploeggenoot wel te verstaan. Dus dat kan wel eens een hele belangrijke helpende hand gaan worden voor de Spanjaard, voor Alberto Contador. Terwijl de groep van Mollema ook ietsje dichterbij komt. Weer 1 minuut en 2 seconden achter de eh, drie man aan de leiding. Die dus ook door die discussie die ze er net hadden even wat tijd hebben ingeleverd. Als ik Christopher Froome was, dan zou ik even op taalkursus gaan En vug bij de nonnen. Want dan zou hij wel even Spaans kunnen leren. Want het Lijkt me handig. Vorig jaar namelijk werd hij compleet gek gemaakt door de Spanjaarden in de Vuelta. Vol Valverde, Contador en Rodriguez hielden hem van het podium af. Terwijl hij daar toch ook wel een van de betere mannen was. Maar toen was het een Spaanse combine tegen Christopher Froome. En nu opnieuw hè, twee Spaanstalige mannen bij hem in die groep. En als hij slim is, dan doet hij helemaal niks. Want wat heeft hij te winnen, wat heeft hij te verliezen? Behalve natuurlijk de etappenzegen. Want Rodriguez en Quintana, ja, die hebben iets te winnen. Die kunnen gaan voor die podiumplek. Die kunnen gaan uiteindelijk, die kunnen over Alberto Contador heen springen. Dus ik zou tegen die mannen gewoon in het Engels zeggen... you can ride and I stay. En, en in het Tsjechisch of in het Spaans... want dat zal Kreuziger ook ongetwijfeld wel spreken. Want hij is inmiddels uh, natuurlijk een uh, grote helper van Alberto Contador. Zal Contador hem in ieder geval welkom heten. Uh, hij sluit namelijk aan Roman Kreuziger. Met dat uh, wijd open, uh, gesperde, uh, open uh, uh, shirt van uh, Saxo Tinkov. De ploeg van Bjarne Ries... Deense ploeg zonder Denen in deze honderdste Tour de France. Meteen op kop bij die achtervolgers. Alberto Contador sluit aan in tweede positie bij hem. Dat shirt nog eventjes helemaal dicht. Maar hij heeft er wel een jasje uit gedaan op deze laatste klim. Deze laatste aankomst bergop naar annecy Semnos in deze ronde van Frankrijk. Maar hij rijdt al wel op 36 seconden van de drie leiders van Christopher Froome die nu weer aan de leiding is gekomen van Joaquin Rodriguez en Nairo Quintana. 37 seconden. Het loopt op. Dat betekent dat Quintana Tana op dit moment over hem heen is gegaan. En dat uh, Rodriguez ook nog maar 10 seconden nodig heeft... om over Contador heen te gaan in het algemeen klassement. Rodriguez die ook al over uh, Kreuziger heen gaat als het blijft zoals het nu is. Dus dat podium dat wankelt voor Alberto Contador. Terwijl de groep met Bauke Mollema op 1 minuut en 25 rondrijdt. Zij verliezen dus weer terrein. En dat groepje bestaat uit Vogelsang, Mollema en de sterkrijdende Jan Bakelands. Die uh, jonge Belg die aan het begin van deze ronde van Frankrijk... Een, etappe won en in het geel reed. En de Fransman Christophe Riblon, de winnaar van de Alpe d'Huez. Daar zagen we Wollenma weer met zijn bekende stijl, die hele kromme rug, helemaal zo diep over het stuur. En vooraan zien we ook een bekende stijl. Ja, vooraan zien we de bekende stijl van Jacob Voegelsang, waar jullie het net over hadden. Die tweet van uh, Nicky Terpstra, die toch altijd wel een beetje... Uh, Voegelsang dan... of uh, Voegelsang moet je mij horen, uh, Christopher Froome, die toch een beetje onconventioneel op die fiets zit. Hier kijken we weer even naar dat groepje. Ik ben trouwens vooral benieuwd, waar zit Kwiatkowski? Want die zat net nog in deze groep. Die rijdt er zelfs voor. En dat is slecht nieuws voor Laurens.